10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Advocaten dreigen te stoppen met het geven van hulp aan cliënten... die zelf geen advocaat kunnen betalen. Het kabinet gaat bezuinigen op de rechtshulp die wordt betaald door de overheid... omdat er meer gebruik van wordt gemaakt. Verdachten mogen sinds kort voor het eerste verhoor een advocaatraad plegen. Staatssecretaris Steven van Justitie zegt dat het betaalbaar houden van die hulp... zijn grootste zorg is. Hij wil de vergoeding voor de eerste verhoren daarom halveren... tot woede van de advocaten... De Nederlandse Vereniging voor strafrechtadvocaten zegt in Nieuwsuur dat straks alleen mensen met geld nog kunnen rekenen op professionele hulp. Daardoor is volgens de advocaten de kans op juridische dwalingen groter. Internetgebruikers in Syrië hebben voor het eerst in drie jaar weer vrij toegang tot Facebook en YouTube. Het lijkt erop dat de regering het verbod op de sociale netwerksites heeft opgeheven. Critici beschouwden opheffing als een tegemoetkoming van de regering aan de bevolking... om opstanden als in Tunesië en Egypte te voorkomen. Afgelopen weekend werden Syriërs op internet opgeroepen... in Damascus te protesteren tegen de regering, maar niemand kwam opdagen. De Britse rechtbank, die het uitleveringsverzoek tegen Julian Assange behandelt... heeft meer tijd nodig. Komende vrijdag is er een extra zittingsdag gepland. De oprichter van Wikileaks werd in december in Groot-Brittannië gearresteerd en heeft huisarrest... Zweden heeft om zijn uitlevering gevraagd... wegens seksueel misbruik van twee vrouwen. Assange zegt te willen meewerken aan het onderzoek, maar hij wil niet naar Zweden. Hij is bang dat hij dan wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Via Wikileaks komen vaak geheime documenten... van de Amerikaanse overheid in de openbaarheid. De Zweedse aanklagers zeggen dat ze Assange alleen maar willen verhoren... maar dat ze hem steeds niet kunnen bereiken. Het weer het is helder, vannacht mist en lichte vorst. Morgen begint de dag nevelig, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Vanaf donderdag regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Op bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op bruinzeelvloeren.nl.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 Met Geo Lippens. Goedenavond, u krijgt van ons weer een uur sport. En dat op de dag waarop wielrenner Ricardo Rico opnieuw in opspraak kwam. Een déjà vu vandaag. Want bijna 2,5 jaar geleden werd hij al onder luid boegeroep besmeurd met pek en veren afgevoerd uit de Tour de France. Hey. Na zijn schorsing vanwege het gebruik van Sera... kreeg Rico een nieuwe kans bij de Nederlandse Vakance Soleilploeg. Die kans lijkt hij nu ook verpest te hebben. Straks een gesprek met onze correspondent in Italië... en met de manager van de Vakance Soleilploeg, Daan Luiks. De twee beste tennissers van Nederland die kwamen in actie in. Ahoy, Timo de Bakker en Robin Hazen... probeerden de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi te bereiken. Marcella Mesker, wat voor indruk hebben ze achtergelaten? Nou, Timo de Bakker wel een uh, positieve, want uh, hij knokte, hij werkte hard... en hij won in drie sets van de Duitser Philip Petschner. Goed was het niet, maar hij won wel. Robin Haase daarentegen, die was uh, kansloos tegen titelverdediger Robin Seuderling. Straks meer daarover. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. Twee debutanten versterkte de selectie van Bert van Marwijk na een aantal afzeggingen. Maar zien we Luc de Jong en Kevin Strootman morgen ook. Nou, je zult ze denk ik sowieso zien. En waarschijnlijk ook, ze zullen ook een oranje shirt aan hebben. Maar of ze op het veld staan, dat weet ik niet. Nou hopelijk kan onze oranje-watcher Bas Ticheler straks meer duidelijkheid geven. En de vraag is, komt Johan Cruijff nou echt terug bij Ajax? U hoort het allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Het is inderdaad waar. De wielerwereld is weer eens in rep en roer. Ricardo Rico, alias de Cobra, lijkt nu ook zijn laatste krediet te hebben verspeeld. Hedwig Zeedijk vanuit Italië, goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand met Rico? Ja, uh, hij voelde zich zaterdag na de training al niet goed. Hij had die koorts. Uh, S'nachts liep het op tot 40 graden. Uh, hevige buikpijn. Hij kon ook niet plassen. Zondag is hij dan met spoed naar het ziekenhuis gegaan. En daar hebben ze geconstateerd dat ze nieren het niet deden... en dat hij ook longembolie uh, long had. Uh, bloedstolsel is dat in de longen. Nou, Nu gaat het iets beter, maar volgens zijn vader heeft hij echt wel heel kritiek gelegen. Ja, en uh, het is toch een beetje ongebruikelijk dat een arts uiteindelijk de politie inlicht. Hè? Want dat is gebeurd in Italië. Ja, nou, dat komt omdat uh, Rico zelf tegen de arts heeft gezegd... dat hij bang was dat het kwam, uh, omdat hij zelf een bloedtransfusie heeft, uh, heeft gedaan, thuis met een zak bloed... die hij al 25 dagen in de koelkast had liggen... en die misschien niet goed gekoeld hm. was. En doping is in Italië als misdrijf opgenomen in het, uh, in het wetboek van strafrecht. Dus ja, dan is het ziekenhuis inderdaad verplicht om daar melding van te maken. Net als iemand doorboord met kogelgaten in het ziekenhuis komt... dan moeten ze ook de politie bellen. Ja, dus een Amtsgeheim, dat geldt dan even niet meer? Nee, dan gaat het om um, ja, duidelijk vermoeden van een misdrijf... en dan moet de politie gebeld worden. Was hij zo in paniek trouwens dat hij dat opbichte aan die arts? Nou ja, hij was natuurlijk enorm bang. Die arts zei zelf dat hij het ook in een soort van shocktoestand uh, uh, was toen hij aankwam in het ziekenhuis. Zijn vriendin was er ook bij. En ja, als je dan zo bang bent voor je leven vreest, dan moet je natuurlijk wel, als je geholpen wordt door een arts, moet je natuurlijk wel alle details over je gezondheid uh, meedelen natuurlijk. En hij vermoedde zelf dat het, ja, dat het allemaal kwam, juist door die bloedtransfusie. Dus ja, dan moest hij dat wel opbiegten, ja. En nu, wat gaat er nou gebeuren in Italië? Nou, voor hem ziet het in ieder geval niet goed uit, want uh, zowel het CONI, het Olympische Comité, als de Italiaanse Justitie, die hebben allebei een onderzoek uh, gestart. Eh, omdat dopinggebruik dus ook wettelijk strafbaar is. Uh, de medische gegevens zijn al opgevraagd, de getuigenis van de arts die is al opgenomen. En zodra de toestand van uh, Rico zelf uh, voldoende is, zal die zelf gehoord worden. En dan riskeert hij ja... Drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf en natuurlijk ook een, een disciplinaire straf. Hè. Een schorsing voor het leven, dat zal logisch zijn, want het is niet de eerste keer, zoals je al gehoord hebt. Drie jaar geleden al een keer twintig maanden geschorst geweest, dus ja, hij heeft blijkbaar weinig lering getrokken uit die les. Dus uh, dan zou het logisch zijn dat er een definitieve schorsing uh, komt. Nou, Het Wicht blijft even hangen. Dan praten wij zo meteen even verder. Want uh, over dit opvallende verhaal gaan we verder praten... met uh, de manager van de vakantieverleiploeg. Dat is de ploeg waar Ricardo Rico dit jaar is gaan rijden. Die manager is Daan Luijks. Zijn eerste reactie? Nou ja, we moeten nog steeds een klein beetje met twee woorden spreken. Omdat officieel is er bij ons nog niks bevestigd... maar uh, vanuitgaande uh, van de geruchten die er zijn, dat die waar mogen zijn... Ja, is natuurlijk uh, onvoorstelbaar. Hebben jullie al dus... contact met hem gehad? Uh, niet met hem. Uh, de communicatie loopt nog steeds via zijn manager. Uh, sinds, sinds gisteren. Uh, sinds het ziek melden voor uh, Middellandse Zee. Uh, Giuseppe Aguadro, is zijn manager, belde ons op dat hij ziek was. Met haar uh, Dus ja, wij hebben een andere renner opgesteld. En hij werd uit de selectie van uh, Middellandse Zee gehaald. En uh, ja, s'avonds kwamen wij erachter dat hij was opgenomen in het ziekenhuis. Dat was dus niet verteld door de manager. Uh, toen wij dat na gingen vragen, klopte dat? Hij was in het ziekenhuis opgenomen, maar hij zou vandaag weer naar huis komen. En toen uh, natuurlijk uh, werden wij vandaag geconfronteerd met de, uh, de geruchten op internet. En uh, nog steeds, ik zal het geruchten noemen omdat het nog steeds niet bevestigd is, ja, dan, dan is mijn eerste gedachte, dit is echt onvoorstelbaar, ja. Jullie hebben, neem ik aan, die manager daarna opnieuw gebeld. Wat was zijn reactie toen? Ja, hij heeft Rico niet meer gesproken. Ook de vader van Rico niet meer. Uh, dus alle telefoons staan uit. Uh, uh, ja, dat doet al iets vermoeden, natuurlijk. Uh, en uh, hij, hij kan ons niet meer vertellen. Van ja, inderdaad, ik heb het ook gelezen op internet. En uh, meer kan ik jullie niet vertellen. Dat is nog steeds de status tot hem gede toe. Wat gaan jullie nu officieel ondernemen? Nou, we gaan natuurlijk onderzoeken en proberen te onderzoeken en te onderbouwen of het waar is. En dat is niet echt heel gemakkelijk. Uh, maar we hebben natuurlijk contractueel afspraken gemaakt... dat we inzage hebben bij andere dokters en zo. Dus wij zullen daar uh, gebruik van maken. Het probleem is heel vaak tot nu toe dat de dokters aan de overkant niet, uh, niet echt meewerken... ondanks het feit dat er handtekenen onder contracten staan. Maar dan heb maar je het over gaan... Italiaanse dokters. Ja, we gaan toch proberen natuurlijk te verifiëren of het nou klopt wat er op die website staat... En we gaan natuurlijk proberen met de officier van justitie in contact te komen. Ja, en als die maar enigszins de ruimte laten en enigszins aan willen geven wat er gebeurd is... Uh, zou dat voor ons uh, genoeg, zijn om, uh, genoeg zijn om meteen afscheid te nemen en het contract per direct te ontbinden. Jullie werken trouwens ook samen met doping-expert Douwe de Boer... die uh, de bloedwaarden van jullie renners allemaal in de gaten houdt. Uh, heeft hij niet aan de bel getrokken? Nee, want tot op heden zijn alle waarden die we gezien hebben... Uh, en zelfs de waardes van uh, het, het hele erkende lab in Italië... waar Sassi uh, werkzaam was, het Mappai-lab... Uh, nog geen enkele vreemde waarde aangetroffen. Stel nou hè, dat het hele verhaal van die bloedtransfusie klopt. Uh, dan neem ik aan dat het einde verhaal is voor Rico. Dan dreigt ja. er een levenslange schorsing, uh, celstraf zelfs. Ja, inderdaad. En nog veel meer. Uh, destijds uh, kwam hij net terug van een schorsing hebben wij hem een contract gegeven. In dat contract stonden allerlei clausules in uh, wat er zou gebeuren... op het moment dat hij nog een keer uh, hiermee in aanraking zou komen. Uh, dat heeft hij met zijn uh, volle verstand uh, ondertekend. Dus uh, we wisten allemaal dat mocht hij nog een keer een fouten gaan... dat hij ook nog eens geschorst, levenslang geschorst zou worden door, uh, ja, door, de, door de UCI. Dat betekent dus dat het einde carrière is met allerlei grote geldboetes. Dus dan denk je van, nou, we hebben zoveel stokken achter de deur. Elk weldenkend mens gaat hier gewoon niet meer aan beginnen. Um, en daarom durfden wij destijds het risico te nemen. Nou, schijnbaar zijn al die stokken achter de deur niet genoeg geweest voor hem. Als het tenminste waar is wat er nu gezegd wordt. Hoe hoog was die boete die jullie trouwens met hem hebben afgesproken in het contract? Nou ja, daar wil ik liever niet over uitweiden. Uh, het is uh, veel, veel, veel meer dan het modale salaris. Het is in ieder geval zo dat op het moment dat blijkt dat dit allemaal waar is... dat hij dan onmiddellijk ontslagen wordt, hè? want dat is de ja. gebruikelijke procedure. Uiteraard. Zodra uh, wij voldoende bewijzen hebben uh, dat dit is gebeurd... wordt hij per direct ontslagen. Maak je je geen zorgen over de toekomst van de ploeg? Want uh, er is natuurlijk in het begin, toen jullie Rico aantrokken... en in Chiquiel Mosquera is er wel gezegd... jullie spelen met vuur met dit soort renners... Ja, dat, dat is toen gezegd. Uh, ja, daar kun je natuurlijk nog steeds een discussie over voeren. Er zijn meerdere renners die na een schorsing zijn teruggekomen... en die uh, goed presteren en die steeds gecontroleerd worden waar niets mee aan de hand is. Uh, wij hoopten, en dat hopen we nog steeds, dat Rieke ook zo was. Nou, die is dus de fout ingegaan. Uh, Mosquera zie ik anders. Op het moment dat Mosquera bij ons tekende, uh, was daar niets aan de hand. Uh, en nadat hij getekend had, enkele weken later was hij positief. Dus uh, dat is een, denk ik een heel ander verhaal... dan de verhaal uh, van een renner die positief is geweest... om die in je ploeg te nemen. Hebben jullie daar inmiddels wel al wat meer duidelijkheid over? Over Moskera? want dat verhaal hangt nog steeds ergens. Hè? Ja, we hebben al heel vaak contact gehad met de UC. En de UC kan ons nog steeds... Uh, ondanks het feit dat wij allerlei consentforms hebben... dus dat wil zeggen toestemming om gegevens op te vragen. Tot op de dag van vandaag uh, kan de UC ons geen mededelingen doen... Uh, anders dan uh, het dossier is uh, in behandeling. Maar dan toch nog even terug naar die vraag over de toekomst. Maak jij je wel zorgen? Want het is een dun draadje hè, waarop je loopt als wielerploeg. Ja, het is natuurlijk uh, niet goed voor de wielersport dat dit gebeurt. Het is niet voor, voor het team dat dit gebeurt. Uh, wij distancieren ons van het gedrag van een renner. En uh, gelukkig zijn onze contracten met de hoogsponsoren dusdanig gebouwd... dat één positieve renner heeft geen consequenties voor het team. Zelfs twee niet. Dus uh, daar hoef ik me gelukkig geen zorgen om te maken. Ik maak me meer zorgen over dat je toch anders naar renners gaat kijken als je dit meemaakt. Ja, je zegt je maakt dus geen zorgen over het voortbestaan van de ploeg. Omdat de sponsors hebben gezegd, we gaan door. Zelfs als blijkt dat er een positief geval zal zijn in de ploeg. Maar wat verwacht je van organisatoren als de ASO en de organisatoren van de Ronde van Italië? Nou ja, ik, ik denk dat wij in bezit zijn van de licentie. Ik denk dat wij inmiddels uh, aangetoond hebben dat hoe wij hiermee omgaan. Uh, dat er daarnaast heel veel teams zijn die een render hebben die ook een keer positief is geweest. Nou, die zal er dus bij ons niet meer bij zijn. Dus uh, wat dat betreft is er denk ik dan geen reden om uh, uh, ons erbuiten te laten. Het is iets anders als het collectiviteit zou zijn of dat we ergens aan meegewerkt hebben. Uh, dat is allemaal niet van toepassing, verre van. Nou, bedankt voor deze reactie. Graag gedaan. Dat was Daan Luiks, de manager van de Vacances Soleil We praten verder met uh, correspondent Hedwig Zedijk. Hedwig, uh, dit is de reactie vanuit Nederland. Van Daan Luiks, van zijn baas. Uh, hoe reageren de Italiaanse media eigenlijk? Nou, een beetje dubbel zoals altijd. Uh, enerzijds enorm geschokt natuurlijk dat dit gebeurd is. Maar ook weer een beetje zachtmoedig van dat ze zich zorgen maken om zijn toestand... Uh, en... Denken ze aan Pantani en dat soort verhalen? Ja, die naam die komt ook wel weer eens terug. Uh, men heeft het er ook wel over dat je toch wel erg ziek moet zijn in je hoofd ook. Om, uh, na wat die ander heeft meegemaakt, toch weer zelf zo'n bloedtransfusie thuis toe te dienen. Met, met, met bloed dat dan al 25 dagen in je koelkast ligt. Enfin, um, ja, dat is een beetje wat speelt hier. ja En geloven ze nog in de wielrenner Rico? Of, of hebben ze nee. die inmiddels afgeschreven? Nee, die is afgeschreven. Um, zeker omdat hij natuurlijk in 2008 al uh, uit de Tour werd gepakt... Uh, en, en voor twintig maanden geschort is geweest... Hij had zich tot doel gesteld te bewijzen dat hij dit jaar in 2011 de Giro zou kunnen winnen zonder, zonder doping gebruik. Nou, daar was men al een beetje sceptisch over. Maar um, eigenlijk schrijft iedereen hier op alle websites en alle sportkranten... dat een levenslange schorsing toch wel de meest gepaste straf is. En dat hij uh, zo snel mogelijk een fatsoenlijke baan moet gaan zoeken. Want hij heeft ook nog een keer een vrouw en een zoontje van anderhalf waar hij aan moet denken. Ja, en dan de collega's natuurlijk. Uh, de Italiaanse wielrenners, hebben die al gereageerd? Ja, nou, ik kan zeggen dat uh, Renato Di Rocco, uh, dat is de voorzitter van de wielerbond hier... die heeft een interview gegeven. Die was heel duidelijk, uh, uh, heel streng ook voor zijn eigen bestwil, voor zijn familie... maar vooral ook voor de sport, moet hij ophouden met de wielersport. Hij moet uit die tunnel komen en hij moet zichzelf weer terugvinden. En ja, uh, veel tweets natuurlijk ook van, van collega's. Uh, niet alleen hier, maar bijvoorbeeld wel. Manuel Quinciato, uh, Italiaan, die schrijft... Goodbye Ricardo, we zullen je niet missen. Uh, de Duitser Simon Geske, die tweet. Ook, ik hoop je nooit meer tegen te komen in een wedstrijd. Nou, Dat is een beetje de teneur uh, die er leeft uh, bij de Twitters ook. Ja, en dan heb je ook nog steeds de Italiaanse wielerfans. Uh, ze houden van het wielrennen daar, maar hoeveel krediet had hij nog? Nee, weinig, weinig. Dat, dat hele, ja, die hele wielrennerij heeft zo'n leuk gekregen... door de ene dopingzaak naar de andere. Uh, Rico was natuurlijk al een tijd uit de race met die 20 maanden schorsing. Uh, het geldt gewoon voor die hele sport. En je ziet in alle reacties weer dat mensen weer terugkomen... met uh, eigen ervaring die ze weten. Uh, dat ze zeggen dat de jeugd al vanaf 13, 14 jaar met doping bezig is. Iemand die schrijft dat hij tijdens zijn militaire dienstplicht al die sporters die via het leger hun sport kunnen ontwikkelen... Dan Vooral die, uh, die renners met grote regelmaat zelf uh, met naalden in hun lijf ziet. Uh, die ontbijten met stapelspillen. af, enfin, dat is wat er gebeurt. En nou ja, dat, dat, dat heeft die wielrennerij hier zo'n leuk opgeleverd. Dat is echt geen, uh, geen sport meer. Dat leeft helemaal niet meer. Een sport in verval dus in Italië. Hetzig zeedijk, bedankt voor je reactie. Dagen ...dat dit nummer niet gedraaid zou worden op Radio 1. Maar in de tijd wordt alles vanzelf een klassieker. Mut was dit met Dynamite. Dan gaan we tennissen. 52 minuten duurde het optreden van Robin Hazen ...bij het ABN AMRO-toernooi. Hij had niets in te brengen tegen de nummer 1 van de plaatsingslijst... ...Robin Zeudeling. Zetstanden 6-3 en 6-2. En dat was een grote teleurstelling voor Hazen. Ja, natuurlijk niet zo leuk. Ik ging aan het begin goed mee. Alleen uh, toen ik eenmaal die break achter kwam, had ik echt geen kans meer. Alles uh, viel zijn kant op. Ja, dat hoefde niet eens zijn kant op te vallen. Hij was gewoon te sterk. Wat probeer je dan nog? Nou, ik probeerde eigenlijk gewoon, uh, omdat ik in de eerste set helemaal niet slecht speelde. En uh, net even twee, drie ballen missen, En dat was eigenlijk de set. Daar uh, had ik gewoon vertrouwen en dacht ik, nou, nu goed beginnen. Nou, ik begon gelijk met een goed punt. Toen goede service, alleen ik miste een bal. Ja, hij komt gelijk met een goede bal. 15, 30 Ja, En dan kom je eigenlijk weer in zo'n momentum van hem waar je heel veel druk voelt ja en dan serveer ik nog één breekkans weg en de tweede mis ik net aan en uh, ja, dan ga je misschien net te veel maar ja, als je het niet doet ja dan komt hij weer met een bal en uh, en en dat maakt hem zo lastig want hij speelt zo anders dan alle andere jongens en aan het einde zag je ook dat ik een paar keer helemaal verkeerd stond omdat hij gewoon heel uh, ja hele gekke beslissingen maakt eigenlijk uh, waar een andere iemand cross zou slaan speelt hij opeens weer rechtdoor en uh, en daardoor was ik helemaal eigenlijk een soort van slag had je vooraf de illusie dat je het hem echt lastig kon maken? Ik bedoel, tuurlijk ga je zo de baan op en, en wil je zo'n jongen pijn doen. Maar als ze dus bij de les zijn en dus als ze die focus hebben, dan wordt het wel moeilijk. Hè? Ja, tuurlijk. Daarom staan ze niet voor niks in de top 10. Of hij is wel zijn nummer 4 nu van de wereld. Hij heeft twee ongelooflijk seizoenen al gedraaid. Alleen, ik heb al, al meerdere keren laten zien dat ik met dit soort jongens mee kan. Alleen uh, vandaag was hij gewoon echt te goed. Alleen als ik toch wat beter serveer en ik hou het tot 4, 4, 5, 5, kan je naar een tiebreak werken. en dan gaat ook zo'n jongen toch, ondanks dat hij al zoveel ervaring heeft, wordt ook een beetje nerveus. En, uh, en, en dat vind ik jammer dat ik dat in de eerste set niet heb ge gedaan. En in de tweede set, ja, dan, uh, dan uh, laat hij gewoon zien waarom hij echt zo goed is. Verwerk je zoiets? Want het is wel een tikje denk ik. Ja, natuurlijk. Ik baal ontzettend dat ik zo dik heb verloren. En, en dat ik niet meer heb kunnen laten zien van eigenlijk hoe goed ik de afgelopen tijd sta te spelen. Uh, nou moet ik wel zeggen, de baan is wat sneller dan, uh, dan de afgelopen jaren. En dan zie je ook dat als hij dan zo goed en hard speelt, ja dat ik echt achter de feiten aan moet lopen. Waar hij misschien tegen andere tegens, tegenstander iets meer de ruimte hebt om ook eens een keer een foutje te maken. Als ik jou goed ken, ga jij hiermee aan de slag. Dit ga jij uh, analyseren en, en hier wil je mee verder. Ja, nou ja kijk, het is heel simpel. Je moet gewoon... Uh, de service, het percentage moet hoger. Je moet ook naar die snelheden toe van 2, 15, 2, 20. Moet, uh, ik moet aan het voetenwerk moet ik bezig uh, gaan. Zodat ik toch achter zijn wallen aan kan en ook weer een, een klap tegen kan geven. Want je ziet ook een paar punten dat als ik echt gas tegengeef, dat hij ook gewoon een keer een stapje naar achteruit moet doen. Alleen dat moet gewoon niet 5, 6 keer in de wedstrijd gebeuren, maar 50 keer. Dus uh, iets meer kracht ook in, nog iets harder trainen, that's it. Nou ja, kijk, dat is uh, natuurlijk altijd de conclusie, uh, je wil altijd beter worden. Uh, ik, zou, uh, ik ben sowieso, uh, wilde ik al uh, aan de slag gaan met, uh, met mijn voetenwerk. Uh, dat heeft gewoon, in een jaar tijd heb ik dat eigenlijk niet zoveel kunnen doen, vanwege die knie. Ja. Nou, het gaat allemaal lichamelijk goed. En ik kan dus nu ook weer meer arbeid leveren, waardoor ik daar nu aan de slag kan. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn tijd nodig. Robin Hazen was dat vanuit Rotterdam. Hij sprak met Martin Vriesema. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Nou, je hebt het toernooi voor ons gevolgd vandaag. Was dit een beetje een behoorlijke analyse van Robin Hazen. Ja, uitstekende analyse. Um, Robin uh, die ziet dat altijd goed. Hij is een intelligente jongen, praat makkelijk. Uh, uh, vaak ook kritisch op zichzelf. Dus uh, ja, Hij ziet dat gewoon goed. En, uh, maar ja, dat kon eigenlijk iedereen wel zien. Hij was gewoon totaal kansloos. Hij heeft in deze wedstrijd geen breakpoint gehad op de service van Söderling. De openingsgame van de wedstrijd begon hoopvol. Uh, 0-30 op de service van de Zweed. Ja, en daar is het bij gebleven. Twee puntjes op de service van Söderling. En verder is hij de hele wedstrijd niet gekomen. Komen. En nou ja, inderdaad, na die eerste game, die zesde game... Uh, eerste break, die zesde game van de eerste set, 4-2 werd het. Toen was het gewoon over en voorbij. En Söderling, gretig, uh, ik vind het knap hoor, nummer 4 van de wereld, titelverdediger. Hij is hier vanaf afgelopen vrijdag aanwezig. Traint hard, uh, is met zijn fysiek bezig. Uh, hij is gewoon hongerig naar zijn tweede titel. Nou, dat vind ik echt heel knap als je net de Australian Open achter de rug hebt. Twee goede seizoenen, hij hoort erbij voor de eerste ronde, hij staat er. Ik vind het echt heel knap en hij was geweldig in vorm. Nou, nog even terug naar Hazen, uh, want hij zegt, ik ga hiervan leren. Uh, deze nederlaag, ja dat moet me uiteindelijk weer iets beters opleveren. Hoe groot is het gat volgens jou tussen hem en de wereldtop? Nou ja, uh, hij is eigenlijk al wereldtop. Als je 55 in de, in, in, in de wereld staat, dan hoor je erbij. Maar top 20 is een ander verhaal. Je ziet het ook met Seudeling dat het tempo ligt zo moordend hoog. En uh, Hazel kan dat een paar punten bijbenen. Creatief, speelt leuke punten, aanvallend. Maar is daar niet constant genoeg in? Uh, Söderling kan dat gewoon... Uren achter elkaar. Van 50 ballen in een hoog tempo slaat hij er, nou ja, 49 goed. En dat is natuurlijk bij onze jongens, dat geldt niet alleen voor Hazen, maar ook uh, de bakker. En ook de jongens die daar nog weer onder zitten. Ja, die zijn niet constant genoeg op dat hoge niveau. Daar zitten te veel pieken en dalen in. En dat is het grote werk wat nog te verrichten valt voor, voor onze Nederlandse jongens. Ja, want als we daarover doorpraten... de Nederlanders hebben het nog niet helemaal kunnen laten zien. Daarin hoor je, hè? gisteren ook al twee jongens die verloren. Schorel onder andere. Uh, moeten zij nog zoveel leren dan? Ja, ja. Uh, je hebt twee jongens die er nu bovenuit spreken. Hazen, de bakker, nou, alle twee rond de 50, doen goed mee. Hebben een goed seizoen achter de rug. Maar ja, die moeten toch nog een stap naar de top maken. Hè? Dan denk je, je hebt een goed seizoen achter de rug. Ik heb hard gewerkt, lekker. Maar ja, dan begint het pas. Hè? Dus het is zo ongelooflijk zwaar in deze internationale eh, wereldsport. En Schorel, Hoetagaloen, sijsling. Ja, die staan nog niet bij de top 100, dus die liggen nog, nog verder achterop. Dus er is gewoon nog heel veel werk aan de winkel. En ja, of ze het ooit gaan halen, dat, uh, ja, dat, valt, dat valt moeilijk te zeggen. Ze zijn nog jong en dat, dat spreekt in hun voordeel. Nou, laten we het in elk geval hebben over de enige Nederlander... die voorlopig nog in dat toernooi zit, uh, Timo de Bakker. Hij redde het vandaag, uh, moest wel ineens tegen een heel andere tegenstander spelen... dan wat aanvankelijk de bedoeling was. Ja, hij speelde tegen de Duitser Philippe Petschner. Uh, lucky loser, mooie naam. Ja. Want je bent een loser in de qualify. Maar hij toch verliest gelukkig. in de laatste ronde. Maar doordat uh, Ernst Goelbys, de oorspronkelijke tegenstander van de Bakker... griep had, ziek werd uh, en zich terug moest ter trekken... was uh, Petschner gelukkig en mocht hij de eerste ronde spelen. Het was een gekke wedstrijd. Ik vond het zeker geen goede wedstrijd van de Bakker. Maar hij wint wel... En, en ja, dat is misschien de enige opsteker. Want ja, laten we, wel, we wel wezen, hij zat natuurlijk in een beetje negatieve spiraal. Uh, de hele maand januari geen wedstrijd gewonnen. Ik moet ook zeggen, dat was echt van zijn spel af te lezen. Uh, Oogte onzeker, veel fouten. Af en toe ook toch ja, die, die blik zo naar de kant, naar zijn coaches, huibtroost, rainbow sluiter. Uh, het gaat niet, wat moet ik doen? Maar ik zag toch ook een kleine verbetering. Dat hij, ja, ondanks het verlies in de tweede set met 6-0, dat hij toch ja, een beetje huppelend uh, over de baan ging om zichzelf aan te moedigen. Vuistjeballen bij een goed punt. En ja, in ieder geval probeerde te knokken. En ja, daar heeft hij die wedstrijd dan uiteindelijk mee gewonnen. Gekke wedstrijd 6-1 derde set. Goed was het niet, maar wel denk ik een hele belangrijke overwinning om weer een beetje meer vertrouwen te krijgen. Hij moest dus in ieder geval tegen die uh, lucky loser, die wisseling dus uh, van tegenstander. Laten we eens even gaan luisteren naar hoe de bakker zelf die wissel van tegenstander ervaren heeft. Nou, nee, ik wist al dat hij jongen een beetje ziek was. Dus ja, de vraag is, komt hij, komt hij niet? En uiteindelijk hoorde ik dat hij eerst niet zou komen. Daarna zag ik hem ineens wel en toen zou hij wel spelen en daarna weer niet. Dus ja Dat, dat is uh, wat zwaar, maar uh, ik wist dat het een optie was. Dus ik bereid me gewoon meer voor op mijn eigen spel. En uh, gelukkig ging dat uh, oké. Okay. In ieder geval een keertje weer een wedstrijd gewonnen. Dat werd een keer tijd, dus uh, hopelijk nog één. Nou, hopelijk nog één. Maakt hij een beetje kans op een uh, goede uitslag in de volgende ronde? Nou ja, het geluk is aan zijn kant. Hè. Als je tegen de lucky loser, zeg maar, de minste deelnemer, komt in het hoofd. Dan is het goed begonnen. Nee. Tweede ronde, ja, is nog even afwachten of hij tegen Yushni, de Rus speelt. Nou ja, als oud-winnaar hier, finalist vorig jaar, goede speler. Uh, die, die moet morgen tegen de Spanjaard Grainoiers. Nou ja, Yushni is daar favoriet. En dat is natuurlijk ook een wereldtopper. Die staat top 15 in de wereld. Maar het is geen Söderling, het is geen Murray. Dus uh, je weet het niet, het kan. Het kan hè. In Rotterdam kan het ook altijd gebeuren natuurlijk met een Nederlander hè, die ineens een bevlieging krijgt. Ja, dat hebben we natuurlijk in het verleden vaak gezien. Krijsjeck heeft hier twee keer gewonnen, Siemerink gewonnen. Haarhuis heeft hier ook in het verleden goed gespeeld. Uh, Raymond Sluiter uiteraard. Uh, we hebben hier ook Haas een paar jaar terug van Murray in de eerste ronde zien winnen. Dus ja, gedragen door het publiek kan dat. Alleen je moet wel uh, ja, die paar kansjes, die paar gaatjes uh, die je krijgt, ja, die moet je dan wel grijpen. Ja, het voordeel van de eerste twee dagen van het ABN AMRO toernooi is dat we naar de Nederlanders in ieder geval kunnen kijken. Wat heeft de dag in Ahoy ons verder gebracht? De buitenlanders? Ja, toch ook wel weer een verrassende uitslag. Nummer drie van de plaatsingslijst: uh, Ferrer, uh, de Spanjaard die in Australië nog in de halve finale stond. Ja, die verloor van de Finn Jarko Nieminen in twee sets. Nieminen linkshandig. Altijd wel goed in Rotterdam. Heeft wel vaker hier voor een verrassing gezorgd. Maar ja, dan denk je toch met top 10 speler Ferrer... dat je een hele goede in huis hebt. En uh, ja, die verliest eigenlijk glad in uh, twee setjes. Dus dat vond ik een beetje tegenvallend. Uh, Tsonga zagen we wel weer makkelijk winnen. Tsonga is natuurlijk een leuke speler. Uh, Fransman speelde tegen een talent Dimitrov uit uh, Bulgarije. Twee setjes. Uh, dus het ging eigenlijk allemaal heel vlot. Laatste wedstrijd van de avond. Thomas Berdy, finalist Wimbledon voor. Ja, 6-1, 6-2 tegen Guillermo Garcia Lopez. Dus kennelijk wat ik hoor hazen zeggen... van dat de baan toch iets sneller is dan vorig jaar... dat is dus zo in het voordeel van een seuderling, van een birdie. Die hardhitters, Tsonga, die allemaal hele stevige eerste services hebben... die uh, doen het gewoon heel erg goed hier. Marcella, nog even vooruitkijken naar morgen. Wat is het affiche, mooie affiche? Uh, mooie affiches. Uh, nou, als we dan eerst toch nog even naar het Nederlands tientje kijken. We hebben een leuke dubbel. Timo de Bakker, uh, Robin Hazen tegen Feliciano Lopez. En Mark Lopez uit Spanje. Geen broers trouwens. Via de dagpartij is dat morgen. Nou, die Yushni die speelt om 11 uur tegen Granoyers. Belangrijk dus voor de Bakker in de tweede ronde. Tsonga speelt zijn tweede ronde tegen Lodra. Oudwinnaar. Silic speelt tegen Jurgen Meltzer. Ook interessant. Nou, dan de dubbel. In de avond, nou, daar kijken we natuurlijk naar uit. Andy Murray. Euh, zijn eerste optreden na zijn finale in Melbourne. Hij speelt tegen Marcos Bagdatis, de Cypriot. Nou, dat is natuurlijk een kraker van een eerste ronde. Wie weet wat uh, daar gaat gebeuren. Hou mijn hart een beetje vast uh, voor Murray. Uh, en dan uh, tot slot, morgenavond laat. Jarko Nieminen... die dus vandaag van Ferrer won tegen Viktor Troitsky. Genoeg om naar vooruit te kijken morgen dus op het ABN Amro toernooi in Rotterdam. Marcel meskot bedankt. <middels>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 was dat met Grenade. Morgenavond speelt het Nederlands elftal in Eindhoven... de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. Joris Matthijssen maakt in die interlandse een in het basisteam. De verdediger van Hamburger SV was sinds uh, november uitgeschakeld... door een enkel blessure. Bondscoach Bert van Marwijk laat hem in ieder geval één helft spelen. En dat terwijl Matthijssen nog geen minuut bij HSV heeft gespeeld... sinds zijn blessure. Nou, Ik heb uh, uitgebreid met Joris gesproken. Voor die tijd al. En, uh, ja, de verwachting was dat hij het weekend, afgelopen weekend zou spelen. Die wedstrijd ging helaas niet door. En uh, ja, toen heb ik uh, uh, contact gehad met uh, de technisch directeur van uh, HSV en de trainer. En uh, die waren het allemaal mee eens dat hij gewoon hierheen kwam. Kijk, als de jongens bij een club blijven, de, de, de meeste spelers zijn weg. En uh, als jij zes, uh, 7 weken geblesseerd bent geweest en je zit in dat ritme. Van elke dag maar trainen om te herstellen. Dan wil je wel eens een keer spelen. Maar er staat tegenover dat het ook prettig is om eens in een andere omgeving te komen. En bij ons kan hij goed trainen. En uh, ja, hij, gaat, uh, hij gaat morgen gewoon beginnen. Maar ik ben wel heel voorzichtig met hem. Hij zal waarschijnlijk een halve wedstrijd spelen. Dat was de bondscoach Bert van Marwijk. Verslaggever daar is Bas Tiggeler. Een van onze verslaggevers. Bas, goedenavond. Dag jo, goedenavond. Nou, in elk geval een voetballer voor wie het een heel belangrijke wedstrijd wordt. Joris Matthijsen. Ja, en die uh, het veld in een oranje shirt ook op zal stappen in de wetenschap... dat de laatste keer dat hij dat deed in de oefenwedstrijd tegen Turkije... dat hij dus geblesseerd raakte aan zijn enkel. Nou ja, dat is wel belangrijk, want hij heeft inderdaad een tijd niet gespeeld. We hoorden het, de bondscoach zeggen, HSV speelde tegen Sankt Pauli, de, de stadsdarby. Die ging afgelopen weekend niet door vanwege het slechte weer. Het veld stond zo ongeveer blank. Hij had daar eigenlijk moeten spelen. Nou, dat doet hij dan nu maar een helft. Ik vind het heel verstandig dat er overleg is geweest tussen de KVB en de club. Ze hebben wel geleerd, hè? Van alles in het verleden. Ja, dat is het eerste wat ik dan ook denk. Dat is misschien een beetje flauw. Maar ze, ze realiseert zich natuurlijk dat ze geen risico kunnen nemen. Dat ze op geen enkele manier weer eh, zo'n akkefietje kunnen gebruiken nu. Ja, dan de afzeggingen van de Vaart, de Jong, van Persie. Wat denkt Van Marwijk? Heeft het alles te maken met het feit dat het slechts om een oefenwedstrijd gaat? Ja, daar ben ik van overtuigd. Van Persie had griep. Nou ben ik bereid om Van Persie te geloven. Maar het bericht dat een half uur daarna kwam... was Fabregas, zijn ploeggenoot, die had ook griep. Hm. Dan kun je zeggen, ja, dat is dan misschien logisch... want die eten is een keer met elkaar. Maar ik heb de indruk dat met name in die Premier League in Engeland... heel veel coaches tegen hun spelers bij dit soort oefenwedstrijden zeggen... nou, als het echt niet hoeft, hè, dan blijf maar thuis. Kijk naar het Engelse elftal. Die hebben geloof ik zes, zeven afzeggingen achter de rug... met, met grote spelers, Gerard Crouch en, en, en nog een aantal. Nou ja, Fabregas noemde ik al. En zo heb je er bij elk land wel een paar... Als je een, en daar ging het vanmiddag bij de persconferentie ook wel even over... als je een druk programma hebt in het uh, internationale topvoetbal... dan kan ik me ook voorstellen dat je niet altijd zit te wachten op deze... ja, ik wou zeggen onzin, dat is ook niet waar... maar op deze oefenwedstrijden. Kijk, een bondscoach wil graag oefenen, natuurlijk... want dan heeft hij ze weer eens bij elkaar. Maar uh, ja, de spelers zijn zo druk en zo overbelast dat ik me kan voorstellen dat als je ook maar het geringste pijntje hebt... dat je denkt, laat deze beker maar even aan mij voorbij gaan. Ja, en is Oostenrijk dan helemaal een tegenstander... waar ze niet echt warm voor lopen? Want, uh, correct, corrigeer me als ik uh, onjuist ben... maar als ik kijk naar het schema voor het komend jaar... dan zie ik ook nog een hoeveel wedstrijd tegen Brazilië staan. Ik dacht ook Engeland. Ik bedoel, dat zijn wel wedstrijden waar dit soort spelers willen spelen. Ja, ik weet niet precies hoe dit nou tot stand gekomen is. Wat ik wel weet is dat 2,5 jaar geleden Oranje... een uitwedstrijd heeft gespeeld in Oostenrijk, in Wenen... Dat was toen interessant, want het, uh, Oostenrijk ging toen een EK organiseren. Dus ik denk dat jullie een keer thuis en wij een keer thuis... dat ja. dat ongeveer de deal is geweest. En ja, die komt er dan nu uit. Ja, het is allemaal niet heel uh, schokkend. Je zegt het terecht, want de oefenwedstrijden tegen Brazilië... dat is pas in juni trouwens... Ja, dat, dat spreekt wat meer tot de verbeelding. Ja, nou, het zorgt in ieder geval wel er allemaal voor. Al die afzeggingen dat Kevin Strootman en Luc de Jong hun debuut maken. in ieder geval in de selectie. Uh, Van Marwijk was tevreden over het duo. Laten we daar even naar luisteren. Nou, die jongens maken een uitstekende indruk, allebei. Goede voetballers herken je, vind ik, snel aan uh, hoe snel ze een hoger niveau aan kunnen. En er zijn heel veel spelers die, als ze eenmaal een hoger niveau uh, spelen of trainen. Ja, dan vallen ze door de mand. Sommigen hebben daar een behoorlijke tijd voor nodig. Maar er is ook een categorie die, uh, die dat heel snel oppakt. En uh, dat hebben ze in principe allebei gedaan. Nou Bas, uh, wat kun je destilleren uit deze woorden van Van Marwijk? Gaan ze morgen met dat haasje terug naar huis? Uh, dat, dat, wat is het een speltje he, dat ze krijgen als ze hun eerste ja. in het land spelen? Ja, ja, ja. Uh, nou ja, dat destilleer ik er niet uit. Ik destilleer wel uit dat hij gewoon echt heel tevreden is over de heren. Dat is in ieder geval goed nieuws. Uh, ik denk dat de kans dat er... Uh, dat Strootman debuteert vrij groot is. Omdat er op die positie natuurlijk wat zijn weggevallen... met uh, Van der Vaart en De Jong. Dan zal hij wel beginnen met Van Bommel en Jansen na elkaar... maar kan hij er in de tweede helft eigenlijk vrij makkelijk... nog een Strootman bijzetten in plaats van een van die twee. Maar ja, De Jong, die er echt op het allerlaatste moment is bijgekomen... die zie ik eerlijk gezegd niet debuteren. Want Kuit is er gewoon, Huntelaar is er gewoon... Van Nistelrooy is er ook nog, dus je hebt Spitsen zat... Ik denk dat voor Luc de Jong nog even afwachten blijft totdat hij zijn haasje krijgt. Maar Strootman denk ik dat hij zijn debuut gaat maken morgen. Strootman in elk geval in een paar maanden tijd van de eerste divisie naar het Nederlands elftal. Ja, dat is krankzinnig als je erover nadenkt. Maar iedereen is daar zo lovend over geweest in Zeist. Ook al zeg maar in de, in de jeugdelftallen waarin hij speelde. Jong Oranje, korpot. Dus hij stond al wel heel lang op allerlei papiertjes met daarbij de mededeling... Opgelet, Dit wordt een hele grote. En ze zijn daar in Zeist echt van overtuigd. Nou, ja, Als je ziet dat hij bij Utrecht nou ja, een paar wedstrijden gespeeld... maar dat doet hij wel heel goed. Dus uh, laat het maar zien. Is ook niet in de war als hij geselecteerd wordt en iedereen op hem let. Doet gewoon zijn ding. Goede speler, jong. Hij wordt volgende week pas 21. Nou ja, daar kunnen we nog een heleboel lol van hebben. Bas, we gaan op hem letten morgen. Bas van Tegelen was dat. Sport kort. Oud-springruiter Anton Ebbe is vorige week vrijdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de hippische sportbond vandaag bekendgemaakt. Oud-commentator Hans Ijsvogel. Hij is jarenlang is hij de baanvoldrager geweest van de Nederlandse springsport. En uh, hij was degene die dus in de 50er, 60er jaren, begin 60 jaren uh, naar Brazilië ging om de wereldkampioenschappen uh, springruiters uh, te rijden. En uh, wist daar met Cairo aan, uh, wist hij daar een derde plaats uh, te, uh, te verdienen. Het grootste succes boekte hebben eind jaren 70 met de nationale hij toen Europees goud. De Oostenrijkse Elisabeth Gergel heeft op de openingsdag van het wk skiën de wereldtitel op de Super G veroverd. Daarmee troefde zij in Garmisch-Partenkirchen alle favorieten af. En vijfvoudig Olympisch kampioene Claudia Perstein mag weer schaatsen. Zaterdag doet Perstein in Erfurt een poging om zich te kwalificeren... voor de World Cup in Salt Lake City, later deze maand. Perstein wil zich op het ijs revancheren na haar twee, twee jaar durende schorsing. Na het missen van Vancouver wil ze zich richten op de Spelen van Sochi in 2014. Ja, mijn comeback soll ja nicht nach dieser Saison vorbei zijn. Also, es ist so, dass ich uh, doch. Ja, mir wurden durch die zwei Jahre auch die Olympische Spiele in Vancouver uh, gestohlen. En dat is mijn Ziel, eigenlijk, bij, uh, bij de Olympische Spielen in Sochi am Start zu sein en meine 10. Olympische Medaille zu holen. Ze voelt zich dus beroofd van Olympisch uh, Metal in Vancouver en gaat nu op jacht naar haar 10. Olympische Medaille in Sochi. Tom Bonen, wielrennen dan, blijft na de tweede etappe in de ronde van Qatar leider in het klassement. De tweede etappe in de ronde van Qatar is gewonnen door Heinrich Hausler. Theo Bos eindigde als vierde en beste Nederlander.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 You, just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. Take Ooh, one can go out to a movie looking for a special treat two can make that just a single movie something really kind of sweet yeah one can take a walk in the moon thinking that it's really nice Ze zingen het met z'n tweeën, Kim Weston en Marvin Gaye, it takes two. Voetbal vandaag. De Graafschap heeft besloten het contract van trainer Darije Kalecic niet te verlengen. De Zwitser staat nog tot de zomer onder contract. Het afscheid is opvallend. De Graafschap staat twaalfde en presteert dit seizoen niet slecht. Barcelona trainer Pep Guardiola heeft zijn contract bij de Spaanse club met één jaar verlengd. Guardiola blijft tot juli 2012 aan de club verbonden. En één dag na zijn aanstelling als opvolger van Steve McLaren bij VfL Wolfsburg... heeft interim trainer Pierre Lidbarski zijn eerste maatregel genomen. Sterspeler Diego is voor één wedstrijd uit de selectie gezet. De Braziliaan hield zich in de wedstrijd met Hannover niet aan de teamafspraken bij het nemen van penalties. Diego eiste de strafschop op en miste uiteraard. Gerald Sibon moet vertrekken bij zijn club Melbourne Heat in Australië. De verbintenis van de 36-jarige spits loopt af en hij krijgt geen nieuw contract. Sibon scoorde zeven keer tijdens zijn eerste seizoen daar in Australië. Trainer John van Schip was graag met hem doorgegaan, maar er is geen geld voor. En scheidsrechter Kevin Blom fluit komend weekend in België... het duel tussen Loker en Charleroi. Het afgelopen weekend raakte hij in opspraak... door Willem Twee-speler Swinkels met Rood van het Veld te sturen... in het duel tegen FC Groningen. Een terugkick. Dat was Ilse de Lange met Carousel. Een terugkeer van Johan Cruijff naar Ajax lijkt niet langer uitgesloten. Cruijff heeft eerder vandaag met de top van Ajax over de toekomst van de club uit Amsterdam gesproken. We gaan erover praten met Kea Molenaar, sportadvocaat, Sinds vorige maand trouwens ook lid van de ledenraad van Ajax. En een man voor wie het gedachtegoed van Johan Cruijff geen geheimen heeft. Keer, goedenavond. Goedenavond. Heb jij enig idee waarover Cruijff en Ajax hebben gesproken? Uh, nou ja, ik denk dat iedereen dat wel weet uh, hoe uh, Johan een uh, belangrijke rol kan gaan vervullen binnen het technische geheel van Ajax. Hm. En Heb je? daar zijn ja. we, daar zijn we met z'n allen natuurlijk hartstikke blij mee. Dat dat moment is aangebroken, dus. Uh, ja, want dat heeft lang geduurd. Hè? Heb je trouwens het idee dat hij zelf kandidaat is voor een van de commissies? Hè? Want er zijn nogal wat commissies. Hè? Een technische commissie, financiële commissie en een commissie die de clubstructuur moet bewaken. Ja, ja precies. De, nou, en Johan gaat een uh, rol vervullen. Dat is de bedoeling in ieder geval in, die, uh, ja, in de commissie van de techniek. Ja, maar dat lijkt dat ook logisch, techniek. hè? Ja, natuurlijk. En daar gaat hij leiding aan geven. Dat is de bedoeling. En nogmaals, daar zijn we met z'n allen heel blij mee. En hoe gaat dat verder? Want ik bedoel, zit er dan nog meer in het vat? De raad van commissarissen, heb ik ook al wat over gehoord. Nou ja, die geruchten gaan. Men is nu samen aan het kijken hoe Johan een, ja, een belangrijke positie binnen Ajax kan gaan vervullen. En dat begint met die commissie of met de groep, de technische groep zoals we dat noemen. En vervolgens gaan we kijken wat, er, wat, wat Johan meer wil en wat er meer mogelijk is. Oké, okay, we hebben elkaar al vaker gesproken in deze uitzending. Uh, het is wel snel gegaan, hè? want een paar maanden geleden leek het er nog op... dat hij alleen van een afstandje eigenlijk het beleid van Ajax bekritiseerde. Uh, en nu lijkt dan een terugkeer van Kruijff bij Ajax voor de deur te staan. Ja, nou, dat is toch hartstikke goed. Dat, uh, kijk, dat heeft hij ook zelf aangegeven een tijdje geleden. Dat hij de handschoen uh, oppakte en dat hij ook een oproep deed aan, aan, aan andere oudspelers. Want dat moet natuurlijk ondersteund worden. Hij moet dat niet alleen doen. En, dat, uh, en daar is gewoon gehoor aan gegeven. En dat is ook prachtig dat, dat de oud-voetballers... waar ik er dan zelf ook een van ben, maar met mij nog een aantal. En er zijn er nog veel meer. Dat, dat uh, ja, Je voelt nu gewoon, en dat is ontzettend leuk om te zien... je voelt dat het een, een, een, een behoorlijk front gaat vormen. En dat we elkaar allemaal toch gaan steunen nu... in deze ontwikkeling. En dat is, ja... Dat was een uiterst positieve ontwikkeling. Heb jij daar de afgelopen maand ook met hem over gesproken? Uh, want jij zit dan uh, nu in die ledenraad uh, met, met een aantal andere oudspelers. Uh, ik kan me voorstellen dat jullie veel te bespreken hebben dan. Jawel, we hebben regelmatig contact gehad. De afgelopen weken was hij dan met vakantie. Dan had hij ook hard nodig. En, uh, maar daarvoor, en nu ook weer nou dat hij terug is... is er regelmatig contact en overleg. En uh, ja, houden we de lijntjes in ieder geval heel kort met elkaar... En dat is ook leuk, hè? Om oude dingen ook weer eens op te halen. Zo. Dus het is allemaal prima. Ja, dan is er nog één grote vraag. Uh, Ajax die heeft nog een uh, nieuwe technisch directeur nodig. Uh, want ja, die is er gewoon niet. Uh, zie jij Kruif terugkeren in die functie? Of nee, dat denk hij is ik het niet. nooit geweest, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat hij dat ambieert. Uh, maar uh, kijk, daar zullen we of we, daar, daar, daar zal gewoon niemand voor gezocht moeten gaan worden. Moeten gaan worden. Met, met enig gewicht. Als daarvoor. Voor gekozen wordt, hè, dat voor die combinatie. Van, van een technisch directeur en een trainer gekozen wordt. dan zal Johan gewoon op zoek gaan naar iemand. die uh, die, die functie kan vervullen. Want die functie, die functie vervullen is wel hard nodig. Dat is prettig voor Frank de Boer, de trainer. Dat denk ik wel. Ik denk dat uh, voor de lange termijn, en dat staat ook in het rapport, Coronel. als je, laat ik zeggen, een trainer kiest. die meer, laat ik zeggen, trainer-coach is. met wat. Met wat minder gewicht? Nou, Frank is, uh, is een beginnend coach. Ik denk een, een potentiële goede coach. Ja, dan is volgens het rapport Coronel is het de bedoeling dat daar een zware technisch directeur bij komt. Die in ieder geval de lange termijn in, uh, in de gaten houdt. Nou, ik kan mij voorstellen dat daar in uh, de komende weken, maanden over gesproken gaat worden. En dat daar uh, een oplossing uh, voor gevonden gaat worden. Ja, je ziet in ieder geval Kruijf niet uh, op die plek zitten. Uh, ben jij eigenlijk kandidaat voor die functie? Nee, nee, nee. De techniek, dat... Uh, kijk, bovendien, uh, dat speelt helemaal niet. Die, die, die, die optie is helemaal niet aan de orde. Ik zit in de lederaad met nog zeven oudspelers. En Johan die gaat de techniek op poten zetten. En uh, nee, ik blijf lekker advocaat. Heb ik het uitstekend naar mijn zin. Zie jij trouwens bij Ajax uh, de laatste tijd wel het een en ander uh, veranderen? Ook op het veld. Ik bedoel, we weten natuurlijk allemaal wat de resultaten zijn. We weten dat de strijd om het kampioenschap nog open is. Maar, maar, maar zie jij toch wel ja, resultaten van datgene wat er uh, achter de groene tafel gebeurt? Uh, nou, op het veld zie ik het nog niet direct terug. De Rijn, uh, daar hebben twee, twee hele lullige wedstrijden natuurlijk ook een, een, een bepaalde invloed op uitgeoefend. Thuis tegen de graafschap was niet... Florizant en Utrecht was verder van Florizant. Dus ja, dat is nog niet om over naar huis te schrijven. Wat ik wel merk is, en dat is wel erg leuk om te horen en te zien. dat er binnen de, de, de club zelf. dat er uh, ontzettend positief en leuk gereageerd wordt. op de invloed van, van de oudspelers. en met name dan de terugkeer van Johan. Dat ja, wat is, merk je daar dan? Nou, gewoon aan de reacties van mensen. Dat ze in ieder geval, ik ben vanmiddag nog gebeld door iemand, een klant van mij, die toevallig ook Amsterdammer is. En die had via Teletech vernomen of de kranten dat Johan uh, weer in overleg was en dat hij terugkeerde. Nou ja, die mensen die zie je gewoon opbloeien, die vinden dat prachtig om te horen. En die geloven daar weer in, dat de club weer teruggaat naar uh, waar de club oorspronkelijk vandaan gekomen is. Is het ook eigenlijk niet volkomen logisch dat een clubicoon uiteindelijk ook echt daadwerkelijk invloed gaat krijgen op een club? Ja, kijk. Dit is niet alleen een toon. dit is gewoon de grootste voetballer die we ooit gehad hebben. En uh, kijk, Ajax is voor Johan zijn absolute jeugdliefde. Daar is Johan opgegroeid, daar is Johan groot geworden. Hij heeft Ajax groot gemaakt. Dus ja, ik vind het niet meer dan logisch dat, uh, dat hij dit weer naar zich toe trekt. Zegt de gesprekken zijn nog niet afgerond, hè? Die Kruif heeft met de top van Ajax, uh, maar jij verwacht wel dat dat gewoon de goede kant uh, op gaat. Jawel, ik krijg daar hele goede signalen over van zowel Johan als, als uh, van mensen vanuit Ajax... dat dat goed gaat. Dus uh, ja, ik heb er wel vertrouwen in. je okay, bedankt voor de uitleg weer. Graag gedaan. Kea Molenaar was dat. Dan hebben we nog een paar berichten voor u aan het einde van de uitzending. Polstokhoogspringer Robert-Jan Jansen is bij het indoor gala van Liévin In Frankrijk is dat zesde geworden. De Nederlander ging bij zijn tweede poging over 5 meter en 40 centimeter... maar hij faalde vervolgens drie keer op 5 meter en 50 centimeter... De Nederlandse zaalhockeyers die hebben hun openingswedstrijd van het wereldkampioen in Poznan in Polen gewonnen. Oranje versloeg in de Poolse stad Canada met 5-1. En dat kostte meer moeite, staat hier, dan de uitslag doet vermoeden. Eerder op de dag wonnen de Nederlandse vrouwen de eerste groepswedstrijd ook door Kazachstan te verslaan met maar liefst 9-0. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er natuurlijk weer met die Interland van Nederland tegen Oostenrijk. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel prettige avond.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 Frans-Duits komt morgen gezellig op de koffie bij Koffie Max. En natuurlijk zingt hij ook. Dr. Ted praat over hooikoorts. En Rob Verlinde komt vertellen hoe je je tuin voorbereidt op de lente. En met René Mioch kijken we naar de beste werken van Rutger Hauer. Dat allemaal morgen Nationaal van 10 uur. Op Nederland 1 Koffie Max. Nu in de boekhandel. Compassie. Het nieuwe boek van de wereldberoemde schrijfster Karen Armstrong.